Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het laatste Nederlandse toestel met diplomaten en militairen is vertrokken uit Kabul. Op Twitter zegt de emissioneer minister van Buitenlandse Zaken, Kaag... dat ze meeleeft met de mensen die nog niet in veiligheid zijn. Voor hen heeft het vertrek ingrijpende consequenties, zegt ze... Het is onveilig rondom het vliegveld. Vanmiddag ging het mis bij een van de toegangspoorten, vertelt correspondent Alette André. Het was op dat moment nog steeds heel druk bij de luchthaven en ooggetuigen vertellen nu aan lokale media dat de explosie van binnen die mensenmenigte kwam waar, waar mensen aan het wachten zijn om mogelijk nog geëvacueerd te kunnen worden. Het gaat dus waarschijnlijk om een zelfmoordaanslag en Amerikaanse autoriteiten geloven dat dit door IS uh, mogelijk is gepleegd. Ook bij een hotel in Kabul is een explosie geweest. We zijn in elk geval 13 doden gevallen, waaronder ook kinderen. Er is in de Tweede Kamer veel kritiek over de aanpak van de evacuaties uit Afghanistan. Een GroenLinks-Kamerlid vindt de aanpak van het kabinet amateuristisch. En de PvdA noemt het een totale blamage. De Kamer wil dat er zo snel mogelijk een debat over komt. Wanneer precies is nog niet duidelijk. De burgemeester van Utrecht vraagt studenten in haar stad om hulp. Volgend jaar is het een groot feest in Utrecht. De stad heeft dan 900 jaar stadsrechten. De burgemeester hoopt dat studenten met ideeën komen hoe dat feestje eruit gaat zien. De leukste ideeën kunnen een zak geld krijgen van de gemeente om de boel te organiseren. Nederlanders zijn steeds vaker tevreden over hun gewicht. Ook mensen met overgewicht, blijkt uit onderzoek van het CBS. Bijvoorbeeld Robin uit Utrecht met maat 48, die zich op Insta laat horen in de Body Positive Movement. Het is eigenlijk um, iedereen om je heen of alle mensen accepteren hoe ze zijn. Dus elk lichaam accepteren zonder daar nog een vooroordeel over te hebben. Acceptatie van elkaar, maar vooral van jezelf is de sleutel, denkt Robin. Het maakt je dagen gewoon veel leuker als jij wel op straat een ijsje durft te eten zonder dat je denkt, iedereen kijkt naar me, want ik als voller iemand sta in het openbaar een ijs te eten. Help, help, stress. En dan nog het weer, hier en daar kans op een buitje, vooral in het oosten. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen af en toe zon en af en toe een bui en zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden langzaam maar zeker korter, maar het verkeer op de A10 West bij Amsterdam richting Zaanstad heeft nog wel een kwartier vertraging, want er staat een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zfm. ZFM Met nu Alternative FM Ja uh, Ik denk ik hoor twee dingen door elkaar heen En het, uh, dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling Ik weet, ik weet niet wat dat allemaal is uh, ik heb iets, uh, iets ongelooflijks, doms gedaan. En dat heeft uh, te maken met iets. Ik uh, denk, wat krijgen we nou? Is dat een nieuw spotje? Nee, dat is geen nieuw spotje. Maar dat, heeft, dat, dat, dat had er al een schijn van. Uh, dat ik dacht: uh, van, er is een nieuw spotje. Maar dat is het niet. Goed, uh, laat ik uh, geen uh, slappe oude uh, verhalen hier gaan, uh, gaan vertellen. Maar gewoon uh, beginnen met het uh, begin. Van deze toch iets wat chaotisch begin van de Alternative hem. Doen we met een nummer van Meadow Nummer dat heet uh, Blood Cross. van de nummers die we vorig jaar nog uh, redelijk vaak gedraaid hebben. Zeker op het moment dat we weer van de lockdown af gingen en dat we dus weer uh, reguliere radioprogramma's gingen presenteren, is deze vaak voorbijgekomen. gekomen. Lake, een band uit Groningen en dit nummer dat is van het tweede album, Wait For Me, Blood Crawls. Um, uh, ja, is een van de hoogtepunten van 2020, uh, kan ik eigenlijk wel zeggen. Goed, welkom bij deze Alternative FM. Uh, in dit uur uh, gaan we sowieso uh, praten met uh, Diede. Uh, zij komt uit Eindhoven, maar zij, tenminste uh, zij niet. Maar de maatschappij heeft uh, het nieuwe waar uh, ons gegund. En dat nieuwe waar heet Boy. Die single die komt morgen uh, officieel uit. Maar we mogen hem vanavond al draaien. Dat is dan weer het voordeel als je de label manager een beetje kent. Hè? Dus dan uh, vorige week hadden we ook al uh, iets van Revenge Records, namelijk Aiden in the Wild. Dus uh, dat is dan nummer 2 in één week tijd. Dus die uh, komt straks voorbij. Uh, dan in het volgende uur gaan we praten met uh, Door. ...Dortje van den Berg of Dora van den Berg... ...hoe je het maar noemen wilt. Zij is van de band uh, Three Point Lening... ...maar dan zitten we alweer in het gedeelte van 3 voor 12 noord holland voetgolf ...en dat uh, ga ik niet alleen vanavond doen... Want uh, Kirina Gijsen is uh, vanavond mijn mede-presentatrice. Dus uh, het, uh, het wordt uh, gelukkig weer een uh, tweetal. En uh, er is ook nog live muziek, want Kai komt voorbij. Nou, dat uh, is in het uh, eerste uur van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Het tweede uur hebben we ook nog een telefonisch interview. En dat is best een hele uh, ja, een, uh, bijzondere. Want vorige week had ik hem al gedraaid. Neko, en achter Neko schuilt Robbie de Geus... Voor de mensen die het niet helemaal weten: hij is ook actief bij uh, 45 Acid Babies. Daar is hij ook bij betrokken. Uh, maar hij heeft ook een, uh, een eigen project. En dat, uh, dat nummer dat heet Poor Millennial Crybaby. En daar gaan we in uh, dat uur gaan we ook het met hem over hebben. En zoals gezegd, uh, Kai zal straks uh, een aantal nummers laten horen. Ik denk dat het er vier gaan worden uh, vanavond, want dat uh, was uh, de oorspronkelijke bedoeling... en dat zal dan ook wel zo blijven. Vandaag is deze single uitgekomen. Dus uh, je kunt bijna zeggen, het is uh, hagelnieuw. Het nummer dat heet Kort in My Brain en is van Ayal. brain. I can't beat, he tries to control? feels less whole, afraid of the monsters that leave, there's love waren dat, met uh, het uh, laatste dubbel Moody. En ik zat er net al een beetje naar te luisteren. En ik denk, wat is dit nou? Zit er een een of andere bel van een overweg in? Maar dat, uh, dat lijkt me wel, uh, denk ik. Um, ja, dat is dus de, de derde single die ze hebben uitgebracht. Uh, morgen uh, komt, het, uh, komt het allemaal een beetje officieel uit. Uh, dan uh, komt ook... Uh, het gelijknamige uh, de EP daarvan uit. De EP heet Moody en je hoorde dus uh, de titeltrack uh, daarvan. Uh, morgen dus uh, op verschillende platformen uh, te krijgen. Uh, maar wij mochten hem uh, vanavond draaien, maar dat uh, mocht uh, wel duidelijker zijn. Daarvoor hoorde je A Caught in My Brain van Ireland. Dat is trouwens ook uh, nieuw uh, waar. Uh, dat is een band die half uh, uit Zuid-Holland komt. En half uit Overijssel, dat is de dame op het nummer te horen. Lise, die komt uit Teventer. En Arjen, die komt uit Zuid-Holland, ergens in de buurt van Dordrecht. Daar schijnt hij vandaan te komen. Dus wat dat er gaat, komen ze uit verschillende windstreken. Straks niet meer, want dan gaan we Noord-Hollandse waar laten horen. En daar zitten dus ook weer een aantal leuke dingen tussen. Dus dat kan je in ieder geval verwachten tussen 8 en 10. Um, hiervan weet ik niet helemaal zeker of ze wel uit uh, Noord-Holland komen of niet. Eén van de twee uh, is Marokkaanse, uh, van Marokkaanse afkomst. Maar de, dame, de andere dame, Azinza, daar gaat het om. Uh, die komt gewoon uit Nederland. En uh, dan is de vraag of zij ook echt uit bijvoorbeeld de hoofdstad uh, komt. Is het uh, nummer Lie. We'll right I, I know. Once we say good night, the conversation already fades. You're Scraps you feed me just enough But never fully satisfied You can satisfy me You treat me and they You treat me honestly I thought I wasn't this naive But I keep falling for a lie I keep falling for Thank <laughs> you. Far. 'Cause I just want to be with you Oh, then how you drag me into the night Back to the place where our ancient magic resides And if we find the base of the hills that we knew Then I'll just hope that you tell me that you thought of me too So sway to the rhythm of our heart Train. cause love is what our heart needs. Ray, to the rhythm of our heart beats cause love is what our heart needs. I step up on the sidewalk, mm -hmm. get along my side and walk with me. Fire heart beats sway. Cause love is what our heart needs sway. To the rhythm of fire heart beats sway. Cause love is what our heart needs Met uh, dit, uh, dan, dat is uh, degene die het uitvoerde. En Sway heette het nummer. Uh, en achter Suret zit Suret. Daarom heeft hij het ook uh, zo genoemd. Uh, en het uh, laatste nummer dat heette Sway. Um, daarvoor hoorde je Maline met uh, uh, Azinsa samen. En het nummer dat heet Lai. Uh, dat was uh, voor dit telefoongesprek. Uh, voor vanavond was het een beetje spannend of het allemaal ging lukken. Maar het uh, gaat lukken, want we hebben haar aan de telefoon. Dat is Dieder. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, niets is zonder een reden. Want uh, morgen uh, komt er een, een nieuwe single van je uit. Ja, zeker. Ja. Uh, heeft dat ook te maken met de staat waar je in verkeert? Ja, het komt allemaal best wel mooi samen op dit moment, ja? um, wat ik aan het doen ben. Ja, ja, nee, ja want uh, ja, je, je weet natuurlijk al wel hoe die heet. Ja, boy heet die, dat, dat, dat sowieso. Maar uh, uh, ik heb het begrepen van uh, de labelmanager van uh, de maatschappij waar jij uh, je nummers op uitbrengt, uh, dat je uh, in verwachting bent. Nou ja, en ik ben ook al bijna klaar gewoon. Ja, dat bedoel ik. Dus, uh, dus daarom was het ook spannend uh, dat we je nog uh, konden treffen. Ja, morgen, morgen release ik dus zeg maar de single. En ja. mijn uitgerekende datum is dus één dag daarna. oké okay, oké. Okay. Dus, dus het, het dus uh... wordt voor mij één groot release weekend. <laughs> <laughs> mijn groot release. Ja. <laughs> je zegt het. Ja, ik vind het wel een hele leuk, leuke woordgroep uh, die erbij. Uh, <laughs> ja. Ja. Uh, maar even over alle gekheid over het stokje. Uh, boy, uh, heeft dat ook te maken met, uh, met, met de zwangerschap uh, waarmee je nu zit, of niet? Nou ja, het grappige is dat het liedje, liedje bestond al wel. Het gaat wel over... De, over de partner met wie ik, met wie ik een baby'tje krijg. Mm. En, um, um, nou ja, en eigenlijk was, was ik een beetje aan het nadenken van oh, welk nummer ga ik nog uitbrengen, ga ik nog iets uitbrengen. Mm. Toen dacht ik, nou het zou wel echt uh, super zijn als ik gewoon, uh, want ik krijg een jongetje. Ja. Als ik dan nog gewoon even lekker voordat ik gewoon, uh, <laughs> voordat ik dadelijk echt helemaal in de luier zit, ja. gewoon nog even een liedje uitbreng en... Uh, dat hij dan ook nog boy heet en ook nog net voor de uitgerekende datum kan. Dat, ja, uh, dat zou wel mooi zijn. Het is allemaal een beetje zo'n. Het is een beetje bij elkaar. Uh, bij elkaar was het een soort van zo. Ja. Um, ja, even voor de mensen die jou niet kennen. Um, wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat doe je precies? Wat, waar, waar moet men het een beetje onder, onder scharen? En waar, uh, ja, waar, ja, wat, wat is herkenbaar? Laat ik het anders zeggen. Um, nou ja, mijn naam is Dus Diede, mijn ja. is die naam. Ik uh, heb al best wel wat uh, dingetjes gedaan in mijn leven, maar wat ik nu aan het doen ben is vooral alternatieve popmuziek. Ja. Dus een beetje stoere beats geproduceerd um, ja, en, en, en uh, catchy melodietjes eroverheen. Ja. Uh, heb je ook uh, een muzikale achtergrond in, uh, in dat opzicht uh, gedaan of niet? ja ik heb uh, heel lang geleden ben ik afgestudeerd aan het conservatorium ja. jazz gestudeerd mijn eerste bandje was ook een jazzbandje bandje Eep Not Mais heette dat ja oh en, uh, nou dat is een uh, redelijke bekende naam eigenlijk Eep Not Mais ja dat was best dat ging best wel lekker toen ja ja en toen dacht ik op een gegeven moment nu ga ik meer poppy muziek maken en toen ben ik begonnen eigenlijk onder mijn eigen naam mm -hmm. en um, ja daar heb ik best wel veel, veel dingetjes mee gedaan oerrol, um, uh, Paradiso Melkweg Productiehuis heb ik daar een show meegemaakt hmm. en nu ben ik eigenlijk uh, soort van sinds een tijdje weer aan het uitbrengen, want ik ben ook de vondstvrouw van Fataboom. Ja. als je dat kent. Dat zeg maar iets minder, maar Eepnod Maaise, uh, dat klonk mij wat, wat bekender in de oren, dus uh, ja. ja. Ja, dus ik, ben, ik heb niet stilgezeten ofzo, nee. maar het is wel eventjes gewoon een pauzetje geweest met het uitbrengen van mijn eigen muziek ja. en dat ben ik nu weer lekker vol aan het doen. Ja. Uh, wat, wat, wat trekt jou uh, aan in, in een, een beetje dit, dit alternatieve genre... wat je, wat je nu uh, aan het maken bent? Mm. Ja, ik, ik vind het wel fijn... Ik vind, vind het gewoon leuk om te spelen met geluid, denk ik. Met verschillende soorten sounds. Mm. Dus, dus dat je zeg maar meer... Uh, ...vanuit een soort van brute baslijn of zo... ...een song kan maken in plaats van dat het allemaal heel gelikt en vrolijk en netjes moet klinken. Dat vind ik wel heel tof. Ja. En voor mij kan eigenlijk alles een beetje een liedje worden. Dus het maakt me niet echt heel erg uit van hoe je begint met schrijven. Ja. Maar ik vind het juist gewoon ook interessant om te kijken van, oké, okay, wat kan je eigenlijk met een bepaald geluid? En wat, wat, komt er, wat komt er als je niet, zeg maar, begint altijd met een gitaar, bijvoorbeeld? Ja, ja het klinkt zoiets als een soort ontdekkingsreis, avontuur. Hè, dat je niet weet waar je eindigt en eh, dat je dan ja. toch aan het eind eh, denkt van... Goh, wat vet. Ja, precies. Ja, dat, ja? Is wel de, dat is wel de hoop. Ja. Ja, eh, ja, dat euh, eind. ja, maar hou jij eigenlijk ook een beetje van dat, dat avontuurlijke in, in het maken van muziek? Ja, zeker. Ja? Ik vind het uh, leuk om met veel verschillende mensen te schrijven, mm -hmm. je ziet dan ook altijd gewoon wel een soort van nieuwe, nieuwe visies en nieuwe uh, ideeën zeg maar op tafel komen. Mm -hmm. en, uh, en ik vind het ook wel leuk om gewoon te zoeken naar een beetje sounds die meer vanuit andere culturen komen of een beetje Bollywood dingen erin. Dus ik ben altijd wel een beetje op zoek naar, oké, okay, wat, wat kan een soort van randje geven, zodat het niet iets is wat je denkt, oh, dit ken ik al of zo. Ja, uh... Nou heb ik die single natuurlijk al uh, stiekem even voor zitten luisteren. En je had ja, het ik net... ben wat jij ervan vindt. Ja, ik, ik, dat vind ik, ik vind het dus gewoon geweldig. Want ik hou een beetje van dat, uh, dat rafelrandje... en een beetje ook dat mysterieuze. Dat zit er ook heel duidelijk in, in dit, uh, dit nummer. Uh, ja. Maar je had het net over de Oerol... En ik denk, als dat ooit weer mag doorgaan... Hè, want uh, met, die, zo, ja. Ja, met uh, figuren als uh, oom Mark en oom Hugo... moet je het uh, maar altijd maar afwachten. En, uh, ja, maar, ja, is ja en, en onze prins uh, die gaat ook niet over zijn platvink Want die wil graag uh, een band uh, voor niks hebben uh, spelen... Ja. tijdens een Formule 1. Dus uh, laten we het daar maar niet over hebben. Maar goed. Dus huilen met... <laughs> ja, daarom. Uh, Maar goed, uh, als ik het dan uh, zou horen, dan zou dat daar prima in uh, kunnen passen bij. Oeral dit, dit nummer? Nou ja, tof. Ja. Ik krijg Oeral een heel, heel warm hart toe. Mm. En iedereen sowieso. Maar ik, ik denk gewoon uh... Ja, ik, ik vind Oerol ik vind ook echt een van... zo'n zo leuk festival voor de rafeltjes. Voor de ja, ja, want dat, dat, dat kom je daar vaak tegen bij Oerol bij in, in dat opzicht. Um, ja, want uh, dat, dat volg jij natuurlijk ook uh, dat uh, nieuws. Uh, uh, nu ja, zit nee, jij in de situatie dat, dat, uh, hè, dat, dat, het, uh, dat er weinig uh, optreden uh, zou kunnen. Ja, dat je niet, uh, niet ja. kan optreden. Maar goed, hè, uh, maar, maar mis je het? ik mis het heel erg. Het is, het is wel zo dat ik al met ook andere projecten, zeg maar, echt gewoon wel shows had staan die gewoon de hele tijd zijn uitgesteld en je wordt er gewoon een beetje stikenurig van, hè? Ja, ja. Het is gewoon zo van, weet je wel, je, je stelt het nu uit naar bijvoorbeeld, uh, naar september of naar december en dan moet je ook nog maar hopen dat het dan doorgaat. En het is gewoon een beetje demotiverend. Ja. En dat merk ik gewoon van veel collega's, want kijk, ik kan natuurlijk nu niet echt spelen, maar ja. ik, ik hoor natuurlijk wel van gewoon veel bevriende muzikanten, uh, ja, daar heb ik natuurlijk wel het heel erg mee te doen. En ja. het is gewoon je leven. Je, je, weet je wel, je, je, het is niet een hobby of zo. Daar nee. hangt gewoon veel van af. Je hebt er heel veel in geïnvesteerd. En, uh, en opeens staat alles stil. Dat is gewoon heel ook lamleggend voor je creativiteit. En ja. dat merk ik van veel mensen, dat die inspiratie gewoon... ...echt moeilijk is om vast te houden eigenlijk. Ja, wordt er een beetje uh, te licht over gedacht? Want dat is wat Joshua Nol het uh, de wereld instuurde stuurde um, gisteren met, uh, met dat filmpje. Van uh, ja, uh, het, het lijkt wel alsof het, uh, of men ons niet serieus neemt. Nou, wel een beetje. Ja? Want ik denk wel dat het veel wordt gezien van... ...oh leuk, je doet wat je leuk vindt, mm -hmm. weet je wel. Maar mensen zien niet hoeveel tijd je erin steekt. En hoeveel geld je erin steekt. Want het is natuurlijk niet zomaar een uh, soort hobbyproject om, om, ge om een, een nummer te releasen. Je gaat het. Uh, weet je wel, je gaat Er zit een met... heel plan achter, hè? Met muzikanten. Je ja. neemt het op, je gaat het mixen. Het kost, kost heel veel geld, heel veel tijd. Heel veel muzikanten zijn bijna nooit bij sociale. Uh, weet je wel, verjaardagen of dingen. Die zijn ja. altijd echt bezig met hun projecten. Dus, er, er ja, het is niet echt een soort van. Uh, uh, uh, alsof het soort van leuk is voor erbij. Het is wel echt fulltime en misschien nog wel meer. Hmm. Voor jezelf. Ja, dus ik ja. vind wel dat daar een beetje zo... Ik bedoel, natuurlijk, als je naar een festival gaat, is dat leuk voor jezelf. En dan voelt het misschien als, oh ja, lekker ontspanning. Maar de mensen die dat mogelijk maken, die zijn er keihard voorwezig... En dat ja. vind ik wel echt een beetje scheef hoe dat nu gaat. Ja, ik, ik, word, er, ik word er zelf een beetje verdrietig van, eerlijk gezegd. En Ja, de trigger werd uh, een paar weken gedaan, uh, geleden gedaan bij een collega van mij uh, bij Radio Capelle, bij uh, Zwaardvis, uh, Van collega Willem de Waard. Ja, die, die, die, die begon ermee. Uh, dan komt altijd een hele agenda voorbij met allerlei uh, optredens. En dan hoor je ineens, ja, gecanceld. Ge en toen had ik zoiets. Ja. Uh, nou ja, nou, nou moet ik er wat over zeggen. Hè? Want er uh, was hier een hele discussie over een camping uh, naast dat circuit. Wat, uh, wat dat dan, ja, En daar uh, werd ik door getriggerd. En ik denk, ja, nou moet ik het dan toch wel een beetje voor die uh, jongens een beetje op gaan nemen, want uh, ik werd er niet vrolijk uh, van, eerlijk gezegd. Oh, ja, dan ben ik wel heel blij om dat te horen. Ja, ja terwijl ik zelf best een... Uh, ja, maar ik ben zelf best een, een liefhebber van, uh, van de snelheidssport. Uh, ik heb er uh, jarenlang zelf rondgelopen. Hè. Nu geef ik iets voor mezelf prijs. Hè. Dus wat leuk met dit soort uh, gesprekken. Dat, uh, dat, uh, dat de geïnterviewde uh, nu zelf ook meeluistert naar wat ik zelf te <laughs> vertellen heb. Maar ja, maar ik, ik vind uh, dat je dan op een gegeven moment ook uh, van beide kanten de boel moet gaan bekijken. En dat is, uh, ja, daar heb ik uh, wel wat uitlating over gedaan. En ik kreeg ook bijval van uh, mensen uit de muziekwereld. Dus, dus uh, in dat opzicht uh, ja, zou, sta ik er niet alleen. Het zou gewoon heel mooi zijn als het naast elkaar wordt Gezien, denk ik. Ja, vind ik wel. Ik zeg ook niet van het ene moet wel kunnen en het ander moet niet kunnen. Dat nee, ik... Maar ik vind uh, gelijke monniken gelijke kappen. Dat, dat, dat is een beetje uh, wat ik uh, wat ik betoog. En ik ben niet de enige wat die zeggen, want er zijn uh, festivaldirecteuren van een uh, van een popverhaal uh, in de uh, in Flevolder, die uh, vindt hetzelfde. Dus, uh... Ja, maar dat is ook gewoon een hele goede mening, vind ik. Ja. <laughs> ja. Ik denk dat, dat bijna iedereen die, die je spreekt in de muziekwereld en die de muziekwereld een warm hart. Draagt uh, of die unmute, dat heeft meegevolgd, uh, uh, hm. of die uh, dat filmpje van, van Joshua ook deelt. Ja, nou ja, goed, uh, uh, delen dat, dat is niet uh, 1, 2, 3, maar ik onderschrijf het verhaal natuurlijk voorkomen. Het is niet, uh, niet alleen uh, het, het verhaal van Erik van Eerburg van Lowlands, want daar had ik het over, en uh, dit verhaal van Joshua Noller. Ja, zeker. Ja. ja, ik hoop gewoon dat er gewoon, dat er gewoon een tijd komt. Niet al te ver weg waarin het gewoon allemaal weer mag. En wel, wel op een veilige manier of mm, mm. Dat iedereen er blij mee is. Maar dat we wel weer kunnen genieten van wat we eigenlijk het liefste doen. En dat is gewoon muziek maken voor mensen en, en met mensen. Ja, en uh, mensen ook iets uh, mee kunnen geven dat ze dan ook even... Uh, wat dingen kunnen vergeten en gewoon kunnen genieten ja. van datgene wat er, uh, wat er op het podium gebeurt. Want dat is het eigenlijk ook. Als je ook. echt nadenkt, als er echt geen muziek meer zou zijn, dan mm. zou het echt maar allemaal heel saai zijn. Uh, dat denk ik ook. Um, even nog over jou met uh, deze single, want het is de aanloop uh, naar Ik ga er vanuit dat er meer komt. Of... Ja, dat klopt. Ja, hè? Lekker. <laughs> dus, dus... Ja, nee, ik, uh, ik ben toe aan het werken naar een EP. Ja, die uitkomt, uh, dus, uh, dus ik, ben, ik heb nu, dit is nu mijn tweede single, ik heb één andere single uitgebracht en er komt nog een single sowieso aan, een tijdje later, want ik moet natuurlijk eerst even, hè, uh, is <laughs> mijn baby er weer op merken, maar. Ja, uh, ja, maar. uiteindelijk is dat plan en uh, dan komt er een EP uit. Ja, uh, we zijn heel erg uh, nieuwsgierig, diede. dus uh, zullen we hem dan maar laten horen, boy? Ja, superleuk. Uh, dan, uh, dan komt hij bij deze langs. Hier is dus Dieder met uh, de single die morgen uit gaat komen. Dat is Boy. I was on a low point, on no a point in throwing the dice. Single player mode, on walking past their hands reaching out. van Shameless. En uh, dat, nummer, dat nieuwe nummer... dat hebben ze vorige week uh, uitgebracht. Dat heet Weakness. Daarvoor echt een hagelnieuw nummer van Dide. En dat nummer dat heet Boy. Dat uh, komt morgen op uh, verschillende platformen. Ik denk ook op Spotify, op uh, iTunes. En noem het er allemaal maar op. Daar uh, is het allemaal uh, op uh, terug te vinden. Um, als we dan toch nog een lokaal onderdeel hebben in dit uh, programma... dan is het deze dame. Want die komt uit Zandvoort. Dus ik ben nu morgen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 Taking shots from you alsof je gewoon een hele emmer uh, leeg gooit... Uh, met, uh, met alles en nog wat. Maar ja, dat, uh, dat mag het ook wel uh, met, uh, met deze band. de uh, Bohems en Von Vizendenburg. Uh, dat is ook alweer van uh, 2020. Uh, daarvoor hoorde je Jente Charlotte... ook uit uh, datzelfde jaar 2020... Uh, er zijn sommige mensen. nou, skip die hele zooi maar. Van, uh, van 2020. Want het was één groot drama als het gaat om. Uh, om één. Uh, als je wilde optreden. dan mocht je voor anderhalve man en een paardenkop. mocht je dan wat, uh, wat doen. En uh, tegenwoordig is het uh, al helemaal erg. Uh, want ja, anders hadden we niet. zo'n actie als. een Newt-Us uh, gehad afgelopen zaterdag. Uh, want dat uh, is natuurlijk wel heel centraal uh, geweest uh, in, in dat opzicht. Uh, nou ja, ik denk uh, dat we zo langzamerhand een beetje toegekomen zijn... aan het eind van, uh, van dit eerste uur. Uh, het, uh, ja, het is natuurlijk ook even uh, terugblikken op wat we hebben gedaan. Uh, deze maand is uh, Kasper geweest, één Kasper. Uh, dat was uh, ten tijde dat we hier ook uh, burgemeester David Molenburg op uh, bezoek hadden. Want uh, ja... Iedereen denkt dan wel van uh, hij uh, zit uh, aardig uh, erin uh, bij de Formule 1 organisatie Nee, dat is dus niet zo. Want uh, als ik uh, één ding uh, mag uh, vertellen, dat uh, heeft uh, er niks mee te maken. Want Molenburg is één festivalliefhebber. Dus dat uh, kan ik dan ook alvast uh, gewoon verklappen. Hij, uh, hij moet dan even gewoon burgemeester zijn. Um, hij was getuige bij dat optreden van 1 Kasper. En die hoor je dus tot aan het nieuws van 8 uur. En dan hebben we daarna 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf met live muziek van Kai. Stomme sukkel, dat is oké. Okay. Het is wat ik ben, ik heb er meestal wel vrede mee. Noem me een idioot, word boos, maar vergeet me niet. Vergeet me nooit, zelfs niet nu. Ben ik weg Zonder dat ik mij ooit besef Wat ik wegleg, Wat oh. ik verpest heb Het is altijd weer dat ik opnieuw kom kiezen, maar dat kan niet meer. Dus wat doe je nog hier? Ga weg. Stop nu. Ga weg. Misschien romantiseer ik het en ik weet dat het niet eerlijk is, maar ik mis het, mis ons. Mist de kans die ooit bestond of kon bestaan. Veel te vaak vallen, maar niks. Leren van de top staan, sta stil, stop niet, zeg niks. Droom naar jagen en alles laten gaan. En dan wil ik niet meer, ik mezelf verliezen. Ik wens altijd weer dat ik opnieuw kon kiezen, maar dat kan niet meer. Dus wat Dat is een leuk uitrootje. Heb je je dan niet goed uitgetimed? Hè? Dat, uh, dat is dan ook weer zoiets. Dan denk je, nou, ik kom precies uit met het eind. Nee dus. Um, zo dadelijk, uh, om 8 uur gaan we gewoon verder met 3 voor 12. No het, het, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.